Uur. Gert Huck met het enormo De Franse president Macron heeft hard uitgehaald naar landen als Nederland en Duitsland die volgens hem niet solidair zijn met bijvoorbeeld Italië. Door koppig vast te houden aan oude, strenge begrotingseisen wordt de toekomst van Europa en de Europese Unie op het spel gezet, zegt Macron in een interview met de Financial Times. Hij er blijft erbij dat de Europese landen die het zwaarst zijn getroffen heel gunstige leningen moeten krijgen om er bovenop te komen. Er komt een landelijke bezoekregeling voor familieleden van coronapatiënten... die in het ziekenhuis op sterven liggen... waardoor ziekenhuizen niet meer zelf hoeven te bepalen of bezoek mogelijk is. In de richtlijn staat onder meer dat een patiënt die sterft... naar een aparte kamer wordt gebracht waar familie naartoe kan. Van de mensen met thuiszorg of ondersteuning van een wijkverpleegkundige... krijgt een deel geen zorg meer. In een enquête van de Patiëntenfederatie Nederland... zegt een derde van de ondervraagden dat woonbegeleiding, wondzorg, wassen en aankleden huishoudelijk hulp en dagbesteding zonder overleg zijn gestopt. Ook de situatie onder mantelzorgers is verslechterd. De helft geeft minder of geen ondersteuning meer. De politie heeft te laat gereageerd op meldingen over een geweldsincident... in een zorginstelling in Wageningen, blijkt uit een intern politieonderzoek. Een 27-jarige cliënt kwam om het leven en twee medewerkers raakten gewond. Omwonenden en personeel hadden 1 en 2 gebeld omdat de man agressief was. De meldingen waren zo dringend dat de politie er direct heen had moeten gaan... Maar door een foute inschatting van de meldkamer gebeurde dat niet. De verkoop van auto's in Europa is ingestort. Veel dealers sloten in maart tijdelijk de deuren... waardoor er 55% minder auto's werden verkocht dan een jaar geleden. Vooral in Zuid-Europa kelderde de verkoop. In Nederland werden in maart 23% minder personenauto's verkocht. Het weer... Het is zonnig, vanmiddag vooral in het zuiden meer bewolking. Het blijft vrijwel zeker droog, bij 13 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Het weekend wordt ook zonnig en warm, alleen morgen in het zuiden opnieuw kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Assen-Delft en Knoop en 3 staat kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Er ligt daar glas op de weg, twee rijstroken zijn er dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Wanneer het lekker weer is de nacht. Ik roep zeg heel, de zee tint me we gaan naar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 Arie voorkomen, verlangen Arie. Kijk, kijk, kijk. Ik ben het al niet vergeten. <laughs> Jaap, we gaan, we gaan terug naar de lange geschiedenis. Bijna 100 jaar geleden. Uh, eigenlijk de start van de woningbouwvereniging EMM. Wat was dat voor een tijd? Want jij weet de, via je vader en jouw grote kennis van de geschiedenis veel van. Wat voor tijd was dat? Rond 1900, zeg het. Maar.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 Voor de oorlog. Voor de oorlog, ja. Na de oorlog. Uh, is uh, die winkeltjes gemaakt op de hoek. En toen hebben ze dat. Uh, want die waren. die winkeltjes op de. Hoek van de Tollenstraat. Van Tollenstraat en uh, de Hoek van Lenneberg. Dat was oliehandel of zoiets, was het? Hein? Nou, dat voor die tijd niet. Nou. Uh, de ene woonde. Uh, meneer Van der Molen, de bakker je ja, was een bakkerszaak. Ja. Later Flietra ja. eh, Na de oorlog. En de andere kant woonde er zeker een molenaar op het hoekje. En die was bestuurslid. En die, eh, die kon je door, de, door het huiskamertje. kooi je zo. dat werd het nieuwe kantoor van de ja, ja, ja. Maar daar Dat daar die gevelsteen boven zit. Juist. Eh, de meeste de, de woningen werden leger. Toen uh, in 1942 iedereen vanuit Zandpoort moest. En uh, toen, ja, toen werd alles natuurlijk uh, leeggehaald. De toegang tot het. Alle woningen was uh, verboden. Maar er was één man die er nog op gelet had, meneer Van Dijk. Die was tevens ambtenaar van belasting. En ik, stop, had... ik stop je even, Ari. Want ja, dit is een mooi moment. Om zo meteen verder te gaan. We gaan even naar de muziek. Ik heb voor een klein bedrag wonderen gedaan. Ik heb een huis met een tuinje gehuurd. te me niet meer aan. Niet een op alle dag. Met zijn pijp die rookt als een schoorsteen kurt het geheel. Dat is voordelen, want anders rook hij mijn gordijnen heel. Ik heb een huis met een tuintje verhuurd.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 Dan komen we weer terug in Nieuw-Noord. De Helmerstraat. Oud-Noord. Oh, in de Oud-Noord. Ah. Ja, ja dat is soms spraakverwarring. Ja. Uh, in de Helmerstraat zijn er ook een aantal woningen. Dus tegenover die, die, die, die huurwoningen die uh, in dat Carrere in dat staan. Dat waren particuliere huurwoningen van een Amsterdammer. En die heeft later, uh, was die... Uh,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 Oude Huisen spreekt het Heerlijke muziek, uh, Jan. Ja, nog steeds uitgezocht door koor. Ja, maar hij uh, draait het. Ja, ja. En dit was Wietke van Doort met het Oude Huis.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 <laughs> Ongelooflijk. Maar ging bij jullie niet steeds de telefoon thuis? Nee. Van uh, riolering is verstopt nee. of uh, nee. dat is kapot of nee. dat is kapot? Nee, nee, nee, dat ging niet. En dat is... Uh, we hebben, uh, op een gegeven moment was uh, Christine die van de, op de Halemestraat woonde, die werd aangenomen als schilder. Oude Kostien hoorde die. Uh, en op een gegeven moment werd... Uh,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 nog een heel gezellig kantoortje. Het werd nog beter. En er werd nog koffie geschonken. We moeder kwam koffie en dus schoonmaken. En, nou ja, je, je leefde helemaal mee met de Koninkbouwvereniging. Met uh, ja. We gaan even naar de muziek, ja?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 Meisje, van mij een gratis reisje Dan gaat mijn deur al open Ik laat soms gas niet lopen Hier ik geen cadeau Ik voel me rijk Als een koning Ik heb een truc Als mijn woning Ik rijd door zon En door regen Hier komt me op. Ik voel me rijk als een koning Ik heb een truc als mijn woning Ik rijd door zon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 Wat, wat, wat, emotie. wat er, emotie, wat erachter is. Was dat thuis ook zo? In, Heeft u daar, ooit wel eens een borreltje gedronken? Ik heb hem nooit een borreltje zien drinken. Het was gezellig als we als in, in besloten kring. Yeah. Want namelijk, er werd el, elke zondag kwamen bij, bij zijn moeder. kwamen de hele familie bij elkaar. En er werd nog steeds koffie gedronken. En allemaal kwamen we daar.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 Wij Langzaam deze dag en de avond valt. Hij pakt zijn pef en hij fluistert zachtjes. Van de kou in een drukke wind op Van s morgens vroeg, tot s avonds laat. Maar niemand luistert luisterde naar mij. Ze liepen neigend vol voorbij. Ik wil weer naar huis. Ik voel me hier niet thuis. Gaan we iets daarvoor op de lucht. Het ging me echt niet voor de wiet. Ik heb geen logisch en verdiet. Als muzikant heb ik gebaat nog nooit de biks zo.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 ik hoop dat u uur van geniet. En al valt het mij dan zwaar. Hierna verkoop ik mijn gitaar. Ik wil weer luisteren. Ik voel weer hier niet uit. Hang de gitaar nog neus. En wat is te trek? Ik wil weer naar huis. Ik voel me hier niet thuis. Hang de die maar op de lucht. En pak die eerste strengen. Leuke Hoi. muziek Jan Kool. Ja, dit waren de toendra's met Ik wil naar huis